Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Waarschijnlijk krijgen zorgmedewerkers en ouderen als eerste het coronavaccin. Het gaat om zo'n 3,5 miljoen mensen in Nederland. En het ligt voor de hand dat deze groepen voorrang krijgen als er eind dit jaar of begin volgend jaar een vaccin tegen corona is, zegt minister De Jonge. Ook internationaal is het meest gebruikelijk om te kiezen voor inderdaad kwetsbare uh, ouderen, uh, mensen in de zorg inderdaad. Uh, en zo uiteindelijk de hele samenleving het is natuurlijk een levensgrote operatie. En we bereiden ons echt op, uh, op alles voor. Inmiddels zeggen fabrikant Pfizer en het Amerikaanse bedrijf Moderna dat ze een werkend vaccin hebben. Beide vaccins zijn nog niet goedgekeurd. Er is nog onderzoek nodig. In Midden-Amerika wordt vannacht een orkaan verwacht van de zwaarste categorie. Hij komt aan land in Honduras en Nicaragua. Twee weken geleden veroorzaakte een andere orkaan daar ook al flink wat schade. Op de A15 bij Bemmel is bij werkzaamheden het skelet van een Britse soldaat gevonden. Bij het lichaam van de soldaat zijn ook een geweer, helm en vulpen gevonden. Een laboratorium in Soest gaat nu kijken of ze kunnen achterhalen om wie het gaat. Bij Dierenpark Amersfoort is een herdenkingsplek gemaakt voor twee chimpansees. Die werden twee weken geleden doodgeschoten nadat ze waren ontsnapt. En dat drama heeft een behoorlijke indruk gemaakt op de andere apen. Onze andere chimpansees hebben na deze dramatische gebeurtenis wel uh, meegekregen dat uh, deze twee dieren zijn overleden en uh, hebben dit rouwproces ook echt goed door kunnen maken. Maar het ging medewerkers en de vaste bezoekers ook niet in de koude kleren zitten. Daarom is er nu een herdenkingsplek voor de apen gemaakt. Dit zal in eerste instantie een, een tijdelijke plek zijn, maar uiteindelijk willen we naar een definitieve invulling gaan kijken, waarbij iedereen kan stil kan staan bij deze toch iconische dieren voor ons park. De dierenverzorgers bedanken iedereen voor de lieve kaartjes die ze hebben gehad. Het weer nog. Veel bewolking vanavond en vannacht. Vooral vannacht is er lichte regen of motregen. Het koelt af naar 10 tot 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt Muidenberg en Naarden. Een vrachtwagen met pech veroorzaakt 10 minuten oponthoud... en de rechterrijstrook is dicht.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 Uitzendingen die zitten met, uh, vol met hindernissen. Ik lijkt net wel zo'n springpaard op uh, de duinbaan van duin dicht. Maar goed, duin dicht. Vind ik ook wel een mooie woord, uh, woordgrap. Duin is dicht. Uh, want uh, als we zoveel maloten straks allemaal de duin in uh, willen lopen met, uh, met deze uh, omstandigheden. Dat we allemaal anderhalve meter uh, afstand kunnen. Maar beter alleen blijven. En daar gaat dit nummer ook over. Veelieden met alleen. Want uh, dat is het uh, tweede uur. Van deze alternative FM van 12 november straks hebben we nog twee gesprekken. Het uh, goede nieuws is dat uh, dat allemaal dat binnen een kwartier uh, kan plaatsvinden. Want uh, het, uh, het is een stelletje tegenwoordig. Ja, dat hebben ze zelf, uh, tenminste dat heeft één van de twee heeft dat een beetje bekend uh, afgelopen week. Uh, zaterdag uh, bij Willem de Waard in het uh, programma van... Uh, uh, Zwaardvies, daar, uh, daar, heeft het, daar is het uitgekomen. Maar goed, uh, als je, uh, ik had het zelf ook wel kunnen bedenken. Maar goed, uh, maar ja, dat, dat gaan we straks uh, allemaal horen. Want uh, het is uh, EP-dag van, uh, van low Eric Soundstream. Ach, heb ik toch iets al over verteld. Uh, want uh, er is een EP uitgekomen. Fuse heet de EP. En daar uh, staan uh, de, de nodige nummers op. Maar we zullen uh, gewoon... ...het even lekker uh, gewoon uh, gezellig houden. We geven gewoon de singles... ...of uh, tenminste in ieder geval de singles... ...die, die, uh, die erop staan, die geven we vanavond uh, weg. Nou, niet weg, uh, die laten we horen. En de rest moet je allemaal zelf uh, bij verzinnen. Uh, en de andere, uh, Lasset... ...die uh, gaat morgen uh, de EP uitbrengen. Birds Eye en dat straks allemaal... ...in uh, dit uh, gedeelte van het uh, programma. Maar, we hebben natuurlijk nog meer uh, nieuw materiaal... ...want ook bij datzelfde programma... ...Zwaardvis, afgelopen zaterdag... was je te horen... De, de Haagse band heeft, de, de Bohems, hebben weer een nieuwe single uitgebracht. En dan denkt iedereen, dat is zeker stevig materiaal. Nou, ik zou zeggen, het oordeel zelf. Dat valt uh, reuze mee. Want het is meer indie dan uh, dat het rock is uh, van de, de Bohems. Bohems. Uh, de nieuwe single heet Would You. met Loose James Komt ook uit Den Haag. Net als uh, wat uh, Suzanne Sanders uh, aan het uh, doen is als muzikanten. Maar we hebben ook Hanneke Laura bijvoorbeeld. De Bohems komen ook uit Den Haag. En ik meen de Arters die ik vorige week heb uh, gespeeld ook. En Armlotus. Nou en zo hebben we een hele vaste lijst uh, aan Haagse bandjes. Die ook hier af en toe nog uh, wel eens uh, te horen zijn. En Haagse muzikanten natuurlijk. Um, leuk is dat uh, dat, uh, dat dat, dat uh, gebeurt. De uh, Bohems uh, hoorde je ervoor. Ook dus uh, meet in de heek. Maar goed. Uh, wat uh, dichterbij huis is uh, deze band. Uh, vorige week hebben we namelijk de frontman uh, gesproken van deze band. En die komt toevallig hier uit Zandvoort. En daar heb ik het over. Operation Hurricane. En Lose Control. Won't go in your aura, Rosa Star. Around your most enticing aphrodisiac has placed his hand. in antwoord gaan we naar een andere provinciehoofdstad, namelijk de provinciehoofdstad van Overijssel, Zwolle. Want daar komt deze band vandaan. Lizzie's Lion met een meeslepende song. Die hebben die al, al weken daarvoor al. Ik geloof zelfs nog in de zomermaanden hebben ze dit nog uitgebracht. Fake heet het nummer. Meeslepend vind ik het zeker. Maar goed, we moeten met een inhaalslag bezig zijn, want Daarvoor is deze song uh, mooi. Kijk, even misschien ook uh, voor onze vrienden in Capelle. Uh, Ik zou hem eens nog een keertje draaien. Dat lijkt mij wel een heel uh, mooi, uh, mooi nummer om ook uh, tussen 12 en 2 daar eens een keer uh, voorbij te horen komen. Straks gaan we praten met Dylan Svondevan. Maar eerst nog het muzikale product. Want die heeft uh, gemaakt samen met uh, Maike van der Weijden. Want die hoor je nog op uh, dit nummer. Lars. Low, Eric Sound System. We kennen hem van de Rob Akda. Uh, mooie momenten van de dag om uh, dit soort uh, muziek uh, dan uh, te laten horen. Low-Erect Sound System. Dan moet ik altijd uh, denken aan P.P. Fischer. De enige man die de juiste plaatjes dus, uh, draait. Uh, tijdens de Robak. Daar word, uh, hoor ik dat veelvuldig. Maar het is niet alleen maar aan plaatjes draaien wat hij kan. Uh, dit uh, is ook wat hij kan. En dat is uh, de meest aangename kant. Uh, Dylan zonder van. Want uh, we hebben je aan de telefoon. Goedenavond. Wie is dit? Nee, grapje. Oi. <laughs> Ga mij nou een beetje de maling nemen? <laughs> ja. um, maar uh, sinds uh, vorige week is uh, de nieuwe EP van jullie uitgekomen. Ja, Views. Ja. Um, even over, over de, deze EP. Uh, wat, wat, wat is verschillend ten opzichte van het uh, eerdere materiaal? Uh, ja, wat niet? <laughs> uh, <laughs> ja. Nee, nee, nee. Uh, wij, wij zijn heel erg met, uh, met andere mensen... ...gaan samenwerken... ...en daar onze uh, lering uit getrokken eigenlijk. Ja. Want, uh, ja, hoe meer je samen kan werken met mensen... ...hoe meer invloeden je krijgt... ...hoe meer uh, verschillende invalshoeken... In, een, uh, ...in het muziekproductieproces je uh -huh. krijgt. En daar uh, uiteindelijk... Uh, ...is deze kant uh, uitgekomen. En ja. dus die kant zijn wij een beetje ingeslagen. Ja. Uh, is het ook zo... Dat dit, deze periode, je uh, daar uh, ook misschien een beetje geholpen hebt. Want ik uh, kan me zo bedenken van ja, uh, elektromuziek... dat kan je makkelijk uh, maken, ook zonder uh, in een... ja, daar kan je bij afzonderen en, en, en noem maar op. Uh, of, of zie ik dat verkeerd? Uh, hebben jullie dan toch uh, liever dat je, dat je voor een, een zaal op staat te treden of wat dan ook? Nou ja, het is sowieso fijner om voor een zaal met het publiek te spe met ja. spelen dan, ja. uh, dan zonder... Uh, maar ik denk niet dat niet zozeer de, die hele coronacrisis te, uh, invloed heeft gehad hm. hierop uh, wel, uh, uh, op een ge uh, wel op een afstuderen wat dan wel weer invloed heeft gehad op, op de EP ja. dus misschien indirect wel, maar direct zou ik zeggen van nee uh, uh, en natuurlijk uh, dat ik uh, mijn huidige vriendinnetje, Tessa, die ja. hier is komen wonen. Die heeft natuurlijk wel heel veel invloed gehad. Dus, uh, en dat komt wel door corona. Dus het is wel indirect, maar niet direct de invloed van de coronacrisis zelf... dat dat per se inspiratie is geweest voor liedjes of zo. Nee, oké, maar je hebt weinig invloed op uh, het verloop van alles. Ik bedoel... Kijk, Marcus loopt hier ook rond. Die zou het liefst weer foto's staan maken in die zaal. En dat, dat bedoelen we dus. Van je bent ja. onthand in een, in een aantal situaties. Maar je hebt geen invloed erop. Dus je moet gewoon eigenlijk gewoon op, je, op je krent zitten. En gewoon afwachten wat er, wat er gebeurt. Maar ik kan me voorstellen dat, dat misschien het proces zou kunnen beïnvloeden. Dat is een beetje ook het idee erachter met die vraagstelling. Oh, ja, op die manier. Ja, ja? Uh, ja, het enige nadeel is dat je... Uh, niet zoveel meer uh, direct mensen kan uitnodigen, zeg maar. Mm -hmm. dus, uh, laten we samen gaan werken, maar dat je nu eigenlijk per, uh, per internet, per mail of per. Uh, ja, dat je dat veel meer hebt. Ja, ja, ja. ja oké, okay, dus het is, het is behelpen eigenlijk, want dat, dat, daar komt het die feite eigenlijk op neer. Ja. ja. Uh, maar goed, uh, ik bedoel uh, eigenlijk zou morgen hè, de, de EP-presentatie ook uh, zijn van jullie beiden in, uh, in het patronaat, maar dat is uitgesteld naar 6 maart. Ja, klopt. Ja. Uh, je, je, je zegt ook net iets over uh, uh, bijvoorbeeld uh, een afstudeeropdracht. Uh, heb je dat inmiddels dan gedaan? Dat, uh, heb, ik, ja, ja, ja. dat heb ik helemaal niet nou, meegekregen. heb gestudeerd, ja. Mede deze. Hele EP was eigenlijk uh, een groot deel van mijn afstudeerwerk. Ja. Uh, waar het niet dat dat nog wel wat uh, meer in demo-versies was, dus niet voor, uh, helemaal af. Mm. Uh, maar ja, ja, het is wel uh, dat ik voor groot deels met dit werk ook ben afgestudeerd, ja. Mm. Um, uh, reacties, heb je, er al, heb je er al de nodige reacties uh, erover gekregen of niet? Jazeker. Huh? Uh, heel veel mensen vinden het tof. Uh, vooral ook uit mensen uit het buitenland, maar dat komt door uh, de buitenlandse samenwerking die we hebben gedaan hmm. op deze FP. Hmm. Um, Gaan daar ook meer deuren door open, denk je? Mm, ja, ja. Dat is, ja, het, kan, het is natuurlijk wat lastiger. Ja. Uh, omdat labels, iedereen zit in een financiële, finan, financiële crisis eigenlijk nu. Ja. Uh, waar, waaronder ook labels. Ja. Uh, en, en die gaan dus ook veel selectiever aan de gang met uh, mensen met toelaten. Dus ik denk wel dat ze het een keer hebben gehoord, maar heel veel reacties, ja, weet ik niet. Uh, maar ik weet wel dat uh, de mensen van de popronde vinden het heel tof, bijvoorbeeld. En dat is wel heel vet natuurlijk. Dus ja. dat, uh... ja, verwacht je ook dat het uh, nog uh, doorgaat? Hè? Want uh, dat hebben ze een beetje op, uh, naar achteren geschoven vanwege de pandemie. Ja, ze hebben het verplaatst van januari tot april. Ja. Um, ik, ik heb een beetje mijn twijfels, omdat het heel erg ligt aan... Of de horeca überhaupt open kan voor 31 december. Ja. En dan is natuurlijk ook nog de vraag: zien zij het. Uh, en dat is ook een manier van. Uh, hoe kunnen ze dan open? Want. Ja. Uh, je, je, normaal staan in de kopronde. Uh, bijvoorbeeld het café hier in Platonaat. Of een kroegjes in Haarlem. Die staan stampvol. Maar ja. Ja, als je maar maximaal op anderhalve meter mensen mag. Uh, ja. Dan kunnen in sommige kroegjes in Haarlem. kunnen misschien tien man in. Ja ja dan, dan zou ik ook als kroeg -eigenaar zeggen: van ja, ik, ik, uh, ik vind het niet uh, fijn voor, en voor mezelf en voor de, voor de act die moet spelen. Ja. Dus ik denk heel erg dat het uh, aan ligt in, in welke hoedanigheid de horeca weer open kan. En als dat niet kan, ja, ik denk eigenlijk dat het dan verplaatst gaat worden naar het najaar volgend jaar. En dat dus eigenlijk uh, een jaar gewoon geen popronde is geweest. Ja. Natuurlijk zowel de, de popronde pre-parties gedaan. Het pop-podia, waar het nog kon Dus daarbij gelukkig nog wel één keer kunnen spelen. Hm. Maar ja, ja, ik weet niet. Het is een beetje uh, afwachten. Ja. Verder, verder kunnen we ook niks doen. Nee, oké. Okay. Um, dan kom ik eigenlijk op, uh, op het uh, verhaal uh, met jou en Lasset. Want uh, ik heb ook uh, de stream uh, gezien. Dat jullie met z'n tweeën daar... Uh, ik geloof dat het live in Haanem was, waar ik dat toen getuige van was. Ik heb toen gewoon een, een, toch best een puikenshow gezien van jullie twee. Uh, en ja, daar, daar uh, heb ik toch ook, ook wel een iets wat ander Low Edit Sound System uh, gehoord, als het ware. Is dat ook meteen, uh, meteen de, in, in, uh, de inbreng van uh, Lassette uh, bij het uh, verhaal Low Edit Sound System? Nou, het is eerder andersom. Oh, andersom. Oh. Uh, dat. Uh, uh, Kijk, Tessa die heeft natuurlijk uh, wat, wat liedjes bij ons. Uh, twee, twee nummers ingezongen bij, bij de nieuwe EP van ons. Hm. Uh, en ik ben haar producer nu. Ah! Dus zeg maar, uh, ik, het, zij doet het onder de eigen naam, maar ik werk meer achter de schermen dan. Ja. Uh, maar live doe ik dan wel weer mee. Oké, okay, oké. Okay. Dus dat, dat, dat is dan Oké, okay. dat is dus zo. Maar goed, dat ga, dat ga ik zo even aan Tessa vragen. Maar goed. Yeah. Um, dan gaan we weer terug naar de EP. Ik, ik heb al uh, aan het begin van dit uur... Ik ga lekker niet alles weggeven. Want het is bestaand werk wat ik, uh, wat ik uh, gewoon draai. En wat ik hier ook al eerder heb gedraaid. Uh, als je de EP wil hebben, dan moet je of uh, morgen gewoon uh, lekker uh, de EP bestellen van uh, Birds Eye en dan uh, kom je ook aan die, uh, aan die nummers, of je moet gewoon Fuse uh, bestellen en dan kom je ook aan uh, de extra nummers. Ja. En dat is, uh, het, is uh, het is, goed om, uh, om dat even te zeggen. Uh, hier ben ik, uh, van deze ben ik ook uh, behoorlijk uh, gecharmeerd. We do it anyway. <lacht> nee. <Nice. lacht> ja. ja. Uh, hoe, is de, hoe is dit ontstaan, uh, dit, uh, dit verhaal? Is, dit komt uit de koken van Tessa, toch? Of, uh, of niet? Nee, nee, nee. Dit is low Loehring. Uh, dus, ja, dat bedoel ik. Maar heeft Tessa, heeft Tessa dat uh, liedje geschreven? Of heb jij dat geschreven? Tessa heeft het wel geschreven, ja. Oké, okay, oké. Okay. Want... De, de tekst dan. De instrumentatie die was er eigenlijk uh, voor 90% al. Ja. Uh, en Tessa die heeft toen uh, daar een tekst en uh, melodie op verzonnen. Ja. Nou, dan gaan we, da, dan gaan we die uh, draaien. En dan uh, mag je zo direct uh, de telefoon doorgeven aan Tessa. Want die... Uh, die ga ik uh, straks natuurlijk uh, spreken. Maar hier is dus Low Educ Sounds System met Lacette en We Do It Anyway. niet uh, helemaal uh, ontkennen, maar ik ben best wel een, een beetje een fan van de elektromuziek. En als het uh, ook nog een beetje uit de buurt uh, komt, dan, uh, dan uh, zal het uh, niet uh, aan mij liggen om het uh, niet te draaien hier bij Alternative FM. Uh, heel leuk is uh, dat ik uh, nu Tessa aan de telefoon heb. En wat ik altijd uh, grappig vind als ik dan in mijn telefoonlijstje zit uh, te kijken... Dan uh, zit ze net boven een oud Formule 1-coureur. Ja, dat, is, dat, dat, dat krijg je als je Lamers heet en uh, Lammers heet. Dus uh, dat, dat zit, dan, uh, zit niet ver van elkaar af. Dus, uh, in mijn telefoonlijst uh, sta jij boven uh, Jan. <laughs> dus, ja, dat is, dat is grappig, hè? Maar goed, uh, dan gaan we het niet over hebben over autosport. Maar gaan het uh, hebben over, uh, over muziek. Um, want jouw EP, Birdseye, komt morgen uit. Ja, dat klopt. Ja, ja. Eigenlijk vannacht is al. Vannacht al? Oh. Ja, om twaalf uur. Uh, het, het lijkt net alsof uh, we uh, vroeger uh, bijvoorbeeld uh, in de rij moesten staan voor een spelcomputer. Maar uh, ik denk niet dat het... Uh, nou ja, het, het is natuurlijk wel leuk als, uh, als er uh, mensen zijn uh, die dat uh, heel snel eraf uh, uh, plukken natuurlijk. Of niet? Ja, ik, uh, ik, uh, ik hoop dat dat gebeurt. Maar ja. ik denk niet dat mensen in tentjes uh, gaan zitten wachten, denk ja. Uh, even over, uh, over, dees, over dit jaar, want uh, ik heb toch, uh, dat blijft uh, voor mij nog steeds uh, echt een waanzinnig uh, optreden geweest. Uh, want ik heb uh, iets tijdens de uitzendingen die ik dan uh, zelf heb gedaan, heb ik jullie ook uh, gezien uh, uh, in het uh, patronaat. Ja. Maar dat is me nog uh, wel lang uh, bijgebleven hoor. Uh, ik heb het nog terugge teruggezien, maar ik vond het een, uh, een spetterend optreden daar in het patronaat. Dankjewel. Ja. Dat is te horen. Ja. Er uh, staat er daar ook al nummers op die je dus ook uh, bij Birdseye, uh, laat, uh, dat die ook daar voorbij komen? Of was dat, of was dat niet zo? Uh, ja, zeker. Ja. Ja. Uh, hadden jullie ze toen al een beetje aan het uitproberen daar in het patronaat van de zomer? Uh, nou, uitproberen wil ik het niet noemen, maar uh, ik, ja, misschien ook wel. Ja. We hebben, ze, we hebben in ieder geval, we hebben natuurlijk gewoon een setlist en um, die liedjes waren toen al uh, voor een groot deel uh, klaar. Ja. En ze, voor de helft wel uh, laagst in de grondverf mm. en um, we hebben ze later afgemaakt. Ja. Dus, maar ik ga nog niet vertellen welke liedjes dat zijn. Nee, oké, okay, maar dat is om het lekker spannend te houden. Dan moeten de mensen me gewoon de fijn Bird's Eye aanschaffen. Uh, bird's Eye, hebt, uh, ik heb zaterdag even bij collega Willem de Waard even zitten luistervinken. Uh, hm. het, het is toch, uh, als ik jou zo hoor bij Willem, was het een, een, een, ja, een bijna uh, dat het ook autobiografisch was. Of vergis ik me daar een beetje in? Uh, nou, in principe alles wat ik uh, maak is autobiografisch. En uh, ik, uh, ik heb wat ik uh, afgelopen zaterdag ook vertelde uh, yeah. bij, uh, bij Willem. Uh, ik heb best wel een turbulente periode achter de rug. Mm. En um, ja, bird's eye is eigenlijk daar een, uh, een, uh, het resultaat van. Yeah. Uh, van, die, uh, van het vogelperspectief waar ik heel erg naar verlangde en wat ik eigenlijk pas kreeg. Toen ik uh, naar Zweden ging voor een co-writing camp. Ja, ja want dat, daar, is, uh, eigenlijk, uh, daar zijn de munten een beetje op uh, de plaats uh, gevallen, zo'n beetje. Ja. Ja. ja, ik ging daarheen uh, zonder enige verwachtingen. En uh, ik kwam daar aan. ik kende echt helemaal niemand. Dus ik moest echt zoeken naar uh, gitaartassen van, oh, die mensen, daar moet ik me bij aansluiten. Ja. En uh, toen heb ik me een week compleet ondergedompeld daar. Ik heb echt nul contact gehad met Nederland, met mijn familie, uh, mm. helemaal niemand. En um, toen had ik ineens een vogelperspectief over mijn leven. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk helemaal niet zo gelukkig. Mm. En um, daar ben ik over gaan schrijven. Ja. En uh, dan heb ik ook gewoon al uh, wat materiaal wat ik al had, heb ik verzameld. En dat heb ik gebruikt voor de EP. Ja, ik, ik zoom even in op het, uh, op het schrijven. Want dat uh, ja. is denk ik, uh, denk ik het, het, het, het, een beetje het, de heilzame kant. Uh, als je dat uh, dan op, uh, op papier toevertrouwt. En dat je daar ook de melodieën bij bedenkt. Want dat uh, is dan voor jou eigenlijk waar je het eigenlijk kwijt kan. En dat je het ook kan loslaten. Is dat een beetje ook uh, wat er gebeurd is met dat, uh, met dat hele verhaal? ja ja zeker ja, muziek is sowieso een uitlaatklep zingen schrijven ja. tekenen ook en daar gaat nog iets heel speciaals mee gebeuren met dat tekenen ja. EP dus uh, daar maar daar ga ik nog niet zo heel veel over vertellen nee um, maar zeker um... ja bij het schrijven bedoel ik hè dus, dus dat je dan op een gegeven moment ben je bezig in het schrijfproces en komen, dan komen er dus dingen naar boven denk ik als het, ja, zeker. Ja? zeker. En, en dat is ook heel confronterend. En, maar ik denk dat ik vooral in het laatste half jaar uh, veel directer ben gaan schrijven. En veel meer de vinger op de zere plek durf te leggen, eigenlijk. Ja. Uh, het is wel heel pijnlijk, maar ja, het is ook wel heel, heel verhelderend of zo. Ja, uh, en dat helpt jou als mens en als muzikant denk ik ook verder, toch? Zeker, zeker. Ja? En, uh, en dat helpt ook weer uiteindelijk mee... Om, dat, om er iets een plekje te ge kunnen geven. En om wat meer rust in je hoofd te krijgen. Ja. Werkt een andere omgeving ook mee? Want je bent in Zweden en je zit nu uh, in Haarlem. Maar je hebt ja. ooit in Rotterdam uh, uh, uh, uh, uh, gehuisd in dat, in dat opzicht. Klopt. Ja, ja ik heb... Uh, ik heb uh, ik heb best wel altijd in Rotterdam gewoond vanwege mijn studie aan mm -hmm. Godarts. Uh, ik heb daarna een jaartje in Arnhem gewoond, maar dat vond ik echt helemaal niks. Nee. Ik wilde eigenlijk terug naar familie die in die omgeving woont, maar dat bleek eigenlijk echt helemaal niks voor mij. Ja. En uh, uiteindelijk kwam ik met Dylan in contact, en uh, toen zijn we samen muziek gaan maken en daar is uh, iets uh, nog iets anders uit te komen. <laughs> ja, maar... ja ik, vind het, ik, vind het, ik vind dat helemaal mooi, omdat ik Dylan uh, nog, <laughs> nog iets beter ken dan jij, wat, wat dat gaat. Maar ik uh, bedoel, ja, Marcus en ik uh, komen nog wel eens even bij een buurt op, uh, op een vrijdagavond, als we daar een robak worden uh, staan te doen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, maar uh, die, om, die omgeving, uh, uh, ik bedoel, Haarlem is een totaal andere omgeving dan, dan, dan Rotterdam uh, en ook andere mensen, denk ik. Ja, ja. ja uh... Dat, ik had eigenlijk nooit van mezelf verwacht dat ik daar zo makkelijk mee om kon gaan, uh -huh. die verandering. Um, zeker niet als je mij dat vijf jaar geleden had gevraagd. Um, en het is een, inderdaad een hele andere stad. Het is veel ouder, veel minder industrieel. Uh -huh. Maar um, ja, ik, ik voel me wel thuis. Ik vind het wel een fijne plek. Ja. Uh, Woven, dat is de single die jij hebt gemaakt, die staat ook op uh, Bird's Eye, neem ik aan. Klopt. Ja, uh, over, over, over de verwevenheid en het loslaten. Want uh, je zit er dan eigenlijk als het ware in, want dat heb ik uh, ook vanmiddag ergens terug uh, gez, gezien. We een filmpje uh, bij, bij het, uh, ik geloof in Gelderland hadden ze daar een, een filmpje bij. En daar gaven ze klopt. een beetje de uitleg uh, over, over, die, over, dat, uh, over deze tekst. Klopt hè, zo'n ja. beetje? Ja, Ja, klopt. Ja. Uh, ja. Er zit, daar, daar zit, er zit daar nou ook een, een stukje verdriet, woede of wat dan ook in, of niet? Ja, een beetje wel, ja. ja. <laughs> er zit wel, er zit wel uh, een, uh, een lekker laagje woede in. Ja. Ja. Um, we gaan hem er draaien nog een keer, Woven. Nou, wat leuk. En ik uh, dank jullie beiden voor, uh, voor de uitleg even over uh, de EP. En uh, nou ja, hopen dat het zo snel mogelijk dat jullie dat uh, kunnen laten horen natuurlijk. Ja. Goed? Ja, dat, uh, dat zou leuk zijn. Okay. Ik, uh, ik weet niet wanneer het weer mag. Ah. Maar, uh... Misschien wel sneller dan je zou denken. Dat, ah. dat zegt mijn optimistische geest. Maar goed, dat, uh, dat ben ik. Uh, hier is uh, Lacette met uh, Woven. Uh, die dus morgen ook uh, te horen is op de, de EP. Birds Eye.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 van uh, een gevalletje goed, niet goed, uittimen. Maar Daveyver die hou je nog, uh, nog een keer uh, te goed uh, in een uh, later uh, programma. Want uh, ik heb er nog uh, twee te draaien. En zeker Jolien, dat is uh, een single die vrij recent in Dayweaver is al een paar weken uit. Dus ik moet even een keuze en een scherpe keuze maken. Uh, dus gaan wij uh, eerst Jolien draaien met Denied. De single die vorige week is uitgekomen... Uh, en we sluiten straks af met Elephant, want die heb ik al een tijdje niet uh, gehoord. ...heeft ze nog deel uitgemaakt... ...van Souda Night. Dat was het prille begin... ...van Suus de Groot en Souda Night. En toen stond Jolien ernaast. Maar later heeft Jolien... ...zelf het pad... ...gekozen van een solo-carrière. En dat is toch... ...op een goede manier... ...met eraf gelopen. Night heette de nieuwe single van haar vorige week heeft het een en ander daarover verteld bij ons in de uitzending. Nou, het zit er weer op. En dus sluiten we af met deze van Elephant. En dat is dan de laatste voor deze Alternative FM. En dan beloof ik dat ik volgende week Dayweaver weer helemaal voluit laat horen. Uh, Midnight in Manhattan. Straks hoop ik weer veel plezier met de mensen thuis met het programma Nashville. En wij zijn er volgende week weer. Dag!